They the king They can't do what I do, oh no, I'll take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 Don't you?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 Half juli lukt het om een kap over de bron te zetten om de stroomolie te beheersen, maar het lek is nog niet dicht. Uit de oliebron is volgens de laatste berekeningen zo'n 780 miljoen liter olie in de zee terecht gekomen. Daarvan is ongeveer een zesde deel opgevangen. Daarmee is de grootste onopzettelijke olielekage uit de geschiedenis. Het lek ontstond op 20 april na een grote explosie op het booreiland Deepwater Horizon voor de kust van Louisiana. Bij de explosie en de daaropvolgende brand kwamen elf mensen van het BP-platform om het leven. De op één na grootste lekkage was in 1979, ook na een explosie op een boorijland in de Golf van Mexico. De duiker die gisteravond op de Oosterschelde vermist raakte, heeft zich gemeld. Hij was te water gegaan bij Scherpenissen op het eiland Tolen. Daarna werd er niets meer van hem vernomen. De brandweer en de politie begon een grote zoekactie, maar na een uur meldde de man zichzelf op de wal.